Het weer verspreidt over het land enkele buien. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat regen. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Een hele goede nacht en welkom in de wachtkamer van de nachtzuster. Het principe is hetzelfde als altijd, hè? vragen en antwoorden, daar draait het om vannacht. Loop je rond met een vraag waarop je zo 1, 2, 3 het antwoord niet kunt vinden. Niet op internet of niet bij je buren of je vrienden. Of uh, ja, misschien dat je vandaag opeens iets te binnen schoot, dat je denkt: hoe zit dat eigenlijk? Nou, dan heb je nu de ultieme mogelijkheid om het voor te leggen aan een heleboel mensen... die verstand van allerlei zaken hebben, die wakker zijn en die naar Radio 1 luisteren. Dat hoop ik tenminste. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt bijvoorbeeld bellen naar 0800-1121. Dus 0800-1121. Het is helemaal gratis en als je toch niks anders te doen hebt. Je kunt ook twitteren. Dat doe je via hashtag nachtzuster of apenstaartje nachtzuster. Dat werkt allebei. Je kunt ook chatten. Nou, dat vind ik zelf altijd heel leuk als je even een kijkje komt nemen. Dat doe je via de URL www.nachtsuster.net, Dus www.nachtsuster.net. En dan uh, klik je even de webchat aan en dan kom je in een soort uh, wachtruimte terecht... met allemaal andere mensen die praten tijdens dit programma. En uh, wat hebben we dan nog meer? Nou, de mail natuurlijk. Mocht je nou niet tussendoor kunnen komen... dan mail je even naar omroepmax.nl En als je je telefoonnummer daar dan bij vermeldt, dan kunnen we je terugbellen. En waar mail je over? Nou, met een vraag. Want daar draait het dus allemaal om. Vragen en antwoorden. Zoals altijd bij de nachtzuster van Omroep Max op Radio 1... En het leukste vind ik als ik je even van mens tot mens kan spreken. En dat kan als je belt naar 0800-1121. Ze legt haar goele handen op m'n voorhoofd en kijk me even onderzoekend aan. Ik helpt me bij het drinken van wat water Als het erbij even bij me staan Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen Nachtzuster, doe iets aan de pijn Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn.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 Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. brand van binnen. Nacht zusten, bij Nacht zusten, Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht morgen? al niet je morgen. Nacht zusten, Nachtzister. Ik brand van binnen. Nacht zuster. de Nacht zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, zuster. Hal ik de morgen? Nacht zuster. de pijn. Het moet ik zonder jou beginnen, nachtzister. Ik brand van binnen, nachtzister. Doe iets van de pijn. Op nachtzister, ben ik zonder al je zorgen. Nachtzister, haal ik de morgen. Nachtzister, doe iets van de pijn. Op oh. nachtzister, auw. Oh. Nachtzister, auw. Op oh. nachtzister, auw. Ik had oh. de pijn, de pijn, de pijn. Op nachtzister. Het oh, oh, oh. oh, oh, oh. is een beentje en het uh, heet Doe maar. En uh, ja, aangezien het in september een jaar geleden is dat ik begon met Nachtzuster op Radio 1, zou ik echt heel graag willen weten of Henny Vriend het nou ziet in zijn bankrekening: dat ik iedere week een keertje Nachtzuster draai. Maar ja, die 15 cent per keer. Het zal ook uh, op wat noem maar nog gedraaid wordt op de Nederlandse radio, allemaal wel meevallen. Maar ik stel me daar gewoon iets moois bij voor. Dat hij af en toe even op zijn bankafschriften kijkt. En denkt van, hé, alweer 15 cent van Radio 1. Dus van mij dan voor jou, Hennie Vrienden. En uh, de rest van Doe maar natuurlijk. en Jans en Jan en Jan. Uh, nachtzuster heet het nummer heel toepasselijk. En zo heet ik ook vannacht in ieder geval de komende vier uur voor jou. En uh, bemiddel ik tussen mensen met vragen en mensen met antwoorden die bellen naar 0800 1121. En uh, wie belde dan bijvoorbeeld naar dat nummer? Hallo, met wie? Hallo? Nou, niemand, geloof ik. Nou, dat kan ook een keer gebeuren: hè, dat er gewoon echt helemaal niemand belt. Hallo, met wie? Hallo, ik ben Françoise. Dag Françoise. Heel lieve schat. Ja. Ik heb, een, ik heb een hele rare vraag. Oh, ik ben dol op rare vragen. Oké, okay, luister. Ja. Uh, maar dat mag niet in de lucht. Ja, maar je bent al op de radio, Françoise. Oké. Okay. Uh, luister. Ja. Ik wil heel graag zeggen tegen mijn moeder dat ik heel veel van haar hou. En ze zit volgens mij naar de radio te luisteren. Eerlijk waar? Ja. Ja, denk ik wel. En heeft ze dan de goede zender aanstaan? Ja, ja ik heb oh. net geluisterd. En is er een reden dat je opeens tegen je moeder wil zeggen dat je van haar houdt? Ja, ze is wel een beetje ouder en het is een beetje moeilijk af en toe. En ik wil heel <laughs> graag zeggen dat ik zoveel van haar hou. Nou, dat, dat is niet zo heel ingewikkeld. Nee, nee. <laughs> ik hoop dat ze het hoort. Ja. Hé, hey, lieve mam, ik hou zoveel van je. Ach. Laat het... Laat het je doordringen. En dan wil ik graag zeggen. Nou ja, dat is, het is een vraag die wel heel makkelijk op te, op te lossen ja, valt. Ja, het is hè? geen vraag. Het is gewoon een boek nee. eigenlijk. Hè? Maar er moet toch Frans Ik bedoel, het is, uh, het is 9 over 2 op donderdagnacht. Ja. Het is inmiddels 12 augustus. Ik zeg het ook heel vaak tegen de. Maar... maar het moest een keer via de radio. Ik wou dat gewoon een keertje gewoon zeggen. Ik ben zo blij dat ik dat zo simpel even op kan lossen. Ah, oh, lieverd, je bent zo'n schat. Ik, ik luister zo graag naar je. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Ik ben maar... blij dat Max je heeft overgenomen. Nou, ik me ben ook de... heel blij dat Max me heeft overgenomen. <laughs> het is vertellen. alleen jammer dat het niet in het weekend is, want dan had je een uurtje langer, hè? Uh, nou, nee, ik zal je zelfs vertellen. In het weekend had ik een uurtje korter. Oh ja, waarom? Want in het weekend deed ik het half om half toen met Johan Doesburg. Of met oh, de, in de, zo, de jaren ja. daarvoor met uh, vele anderen. Ja, oh. dat, wie maar wilde eigenlijk gewoon. En uh, ja, dan deden we allebei drie uur. Dus nu, kijk, ik ben wel blij, want ik mag nu vier ja. uur. Geweldig, hè? Maar de zaterdag was wel fijn. Oh, dat was wel fijn, want de dan kon ik op... Leuk, want op zondag ja. slapen is toch iets anders dan op vrijdag slapen. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Zeker Goh. Weten. Zeg... Nee, en... nee, nee, ik ben hele trouw, hoor. Oh, gelukkig. Ja. Maar Frans, ze, je moeder ook luistert, want weet je dan... Hoe, hoe weten we nu zeker dat ze luistert op, op nee, vrijdag? Ik weet het niet. Ik ga zo meteen naar boven gaan kijken of dat ze geluisterd heeft. Oh, ze, maar, je bent oh. nog in hetzelfde huis ook. Jawel, oh. ik zit in hetzelfde huis. Ach, dus... Oh, dus en een... ik zit er gewoon... Een ik probeer haar een beetje te verzorgen. Ze is 95. 95? 95. Jeetje. En ik probeer uh, gewoon het beste voor haar te doen wat ik kan doen. Dus, ja. Uh, maar hoe ja. oud ben jij dan, Françoise? Ik ben... Uh, nou... Nah, ja, dat vraag je niet aan een dame. Ik ben maar... nog niet zo oud, hoor. Nee? <laughs> nee, ik ben 58. Uh, 58. Dat is toch niet oud? Ik ben een hartstikke jong Ik kan niet zo goed rekenen, maar dan was je moeder toch al Dat wat in die tijd best wel oud ja, was. Ja, mijn, mam, nog... mijn mama die was net zo oud ja. dat ze mij kreeg als dat ik mijn jongste kind kreeg. Oh. Ja. En, en was jij de oudste? Ja. Ik was de jongste. Oh, je was ook de jongste. Ja, ja, ja. Ja, ja, het was maar twee kinderen, maar mijn broer is helaas al overleden. Ach, ja. ja. Nou, wat fijn dat ja, jij er nog bent. Ik ga het wel leuk zien als het nou hoort allemaal, hè. Ja, maar wat heb je voor telefoon? Heb je, want kun je niet even naar boven lopen? Dat we meteen even... Want anders moet je er even, moeten we het nog ik even overdoen, even, doen. Ja, opnieuw. Ik ben, Over. Ja, ik ben, wat dat betreft ben ik gewoon heel erg lullig, want ik heb een gebroken poot. Dus Eerlijk waar? Wat is er ja. gebeurd, Françoise? Ja, ik ben... Nou, het is inmiddels al zeven weken geleden ben ik, ben ik gevallen en dan heb ik mijn, mijn voetje gebroken. Oh. Dus, nou, het gaat nu wel goed hoor. Maar dan moet je ook wel flink gevallen zijn. Nee, helemaal niet. Oh. Nee. Gewoon een beetje lullig gevallen. Echt lullig gevallen. Ja, dat heb je soms. Hè, Getver. En, en uh, hoe lang moet je nog uh, met je pootje ik omhoog? Ik ga morgen kijken of ze het gips eraf kunnen halen. Oh, dat kan vast. Heb je het gehoord, mama? Oh. Ik zit aan de telefoon. Ja, ja. Wat vind je daarvan? Geweldig. Geweldig. Ja, ja. Geen veranderde telefoon, je krijgt er nu. Oh jee, ja. De, hoe heet je moeder? Ja. Da nou. oh. ja. Dag. Oh, dag, dag moeder van Françoise. Ja, ja. Goeiedag. Dankjewel hoor. Hallo. Ze is een Is ze lief? Ja hoor. Oh, gelukkig. Ja, want ze moet wel een beetje goed voor u zorgen, ja, hè? Met die, ondanks Deze die gebroken pak. Ja pa hoor. Ja? Ja, ja. Heeft u goed gehoord dat ze zo verschrikkelijk veel van u houdt? Ja, dat vind ik zijn. Nou, dan heeft u toch ook wel wat goed gedaan, hoor. Ja hoor, dat vind ik zijn. Oh, gelukkig. Dat, dat is heel wakker, dus ik het wel, hoor. Nou, als u dan toch allebei wakker bent, dan kunt u misschien gewoon gezellig met elkaar op de bank gaan zitten. Ja, <laughs> ja, ja maar, eh, dat doe Ik, ik wacht... Want de radio staat, en dat heb ik wel een beetje lastig als de radio staat. of was hij weer praat en er zijn nog even te praten. Nee, dat begrijp ik. Over dat ik niet bij. daar is ik, ben ik lastig mee. Maar u moet ook die radio gewoon uitdoen, anders doet u geen oog dicht, mevrouw Moeder van Françoise. Nee, nou, Dat zal ik niet meer. <laughs> ik dacht er nog even hoor. Dag, hoor. Dag, dag, dag, een hele goede nacht nog. En doet u de groetjes even? Oh nee, ik krijg Franswaas gewoon weer terug. Ik ben er nog, dankjewel. Heel erg fijn dat je dit gedaan hebt voor me. Nee, je hebt het helemaal zelf gedaan, Franswaas. jij bedankt tot de volgende keer, hè? Dankjewel, wel. Dag, dag, Doei. goede nacht Dag, dag. He, wat kunnen we toch allemaal van elkaar houden hè? Wat is dat toch mooi zo eventjes op de donderdagnacht. 0801121 als je je moeder die boven gewoon in bed ligt nog even wil vertellen dat je van haar houdt, maar eigenlijk het liefst als je ook een vraag hebt en straks ook een antwoord. 0801121. Mevrouw Meijer. Ja, Astrid. Nacht. Hallo. Um, ik heb een, een, een vraag die me al mateloos irriteert. Oh. En dat is, dan kom je bij de supermarkt en dan kom je binnen... Ja. en dan wil je kiwis kopen en dan staat er op het bord... één pond kiwis ja. en tweede pond gratis. Oh, eerlijk. Welke supermarkt dan denk je is dat? Jeetje, Maria. Maar goed, het gaat ja. dan door... En, uh, twee pakken uh, dubbel dubbeldrank, derde pak gratis. Ja. Uh, een pond maar vlees... Tweede pond, halve prijs. Ja. En dan denk ik bij mezelf, jeetje Maria, hebben wij dan altijd maar te veel betaald? Hoe oh, zit het nou? Dat denk ik ook altijd. Ja, oh, dan ben ik gelukkig <laughs> niet eens. Nee, dat denk ik ook Als je nou opeens gewoon twee shampoo's voor de prijs van één, als dat er zomaar uit kan, dan kunnen we toch ja. altijd de shampoo voor de halve prijs wel hebben? Nou ja, nog minder, want ik bedoel, ze maken er toch winst op. Ja. Nou, ik bedoel, ik... Met... ja. Zouden ze echt, ja, ik denk altijd dat ze dan met elkaar besluiten bij de supermarkt. Van nou, dan maken we deze week even geen winst op de shampoo. Komen oh, dat, alle dat mensen shampoo... Dat komt toch niet, hè? Dat geloof ik. Oh, me. ja, dat denk ik eigenlijk Weet echt je wel. wat ik met mijn dochter eens dus heb gedaan? Nou. Uh, dan was het dus uh, bijvoorbeeld, uh, ik maak niet uit wat het was. één uh, pak kopen, tweede gratis. Dus ik ben met haar meegelopen. Zij heeft dus haar wagentje met... Het ene wat je koopt. En ik heb mijn wagentje gevuld met alles wat gratis is. Ja. Wij samen naar de, naar de kassa. Ik had een hele band hoor. Dat was echt veel. En uh, toen uh, zei mijn dochter betaalt Dus haar karretje op de band. En ik loop achter haar. En ik loop met het karretje door. Oh, u heeft het ja. hele systeem in de war gemaakt, mevrouw Meijer. Ja, Leijer. ik heb dus niets op de band gezet. Die cashier zit, zeg... zit nog steeds trillend met de stroopwafel in haar handen. Zit ze ergens ja. achter een balie, die kan niet meer werken. Ja. Nee. En toen zei ze, zei ze mevrouw, mevrouw, ja. ik zeg ja. ja. Ze zegt, uh, u moet nog betalen. Ik zeg nee, want ik heb al die gratis ja. uh, producten gekocht. Dus ik kan het wel meenemen, toch? Ja. Ik zeg, dit is allemaal gratis. Ja. En hand... toen, politie nee, erbij... Ze... Ja, nee, nee toen heeft ze de, de manager erbij gehaald. Ja. En ik zeg van nou zo en zo en zo. ik legt hem uit dat ik er altijd zo pittig van word. Omdat <laughs> de ene gratis. Ik zeg, wij hebben dus altijd alles te veel betaald. Ja. Ik zeg en daar word ik heel heel erg boos over. En ik wat... zeg, het is voor mij geen buitenkantje dat die ene gratis is. Maar wat zat er dan nu in die wagen? Wat, wat is er dan op zo'n gemiddelde week allemaal gratis bij de supermarkt? Nou, op, op die dag dan, hè, dat ja. ik het dus kocht. Ja. Nou, mijn dochter had dus hetzelfde. En zij was kwijt, even kijken hoor, even nadenken. Het was geloof ik 38 euro. En toen zei ik ook nog, ik zeg nou, reken dat nou eens om, maal 2,20. Ja, ik zeg, dan moet je dus helemaal niet goed. Ja, precies. We gaan gewoon alles weer omrekenen naar gulders als we een punt willen ja, maken. Ja, ik doe dat ook. Ja, dat ik vind ik het, ook. Ik, ik kan het niet laten. Oh, wat ben ik blij dat ik niet in de supermarkt bij u om de hoek werk. <laughs> maar uiteindelijk, hij die, die man, hij zegt, nou, gaat u even mee en dan even praten. Ja. ja, dat wil ik wel. Eerlijk waar, moest u, u moest bij de bedrijfsleider komen, ja. Ja, maar dat vind ik niet erg. Want nee. dan kan ik tenminste tegen de juiste man zeggen. wat me zo mateloos irriteert en wat ik ervan vind. Ja. Dus dat vond ik helemaal niet erg. Hij ze, toen zei hij tegen me: U mag een lekker flesje wijn uitzoeken. Ik zeg: Nou, nah, dat is prettig geregeld. Ja, en ik toen zeg, kreeg, kreeg u dus teken... ook nog een flesje wijn. Kreeg u ook nog gratis. Uh... Nee, ik kreeg dus niet boodschappen natuurlijk. Nee. Echt niet? Nee, nee, nee. Echt niet? Nee, oh, dat vind ik laten... schandalig. Oh, dat, had... oh. Ja, dat is het ook. <laughs> dat, dat was een ruil geworden. Maar, maar ja, waarom echt? niet? Want als, als uw dochter gewoon uh, alles op de band had gezet... dan had ze toch alles... Uh... Dat had ze ook. Ze had nou, dan had, dan, had, dan de moeten de ze band, alles hè? uitslaan in de kassa... en het nog een keer er weer inslaan met die... Nee, kom nou. Nee, nee, nee, ik heb het niet betaald. Ik heb die wagen gewoon laten staan. Nou ja. Alsjeblieft. ja. Ik vind ik de... de gratis kark. Had ik maar een kaart bij me gehad. Nou, ik vind ja, het een raar goeie, praatje, goeie hoor. papier erop. Van dit is de gratis kar. Nou, zeg. Ja, ja. Nou ja, ik heb nou, wel... Dat, ik heb ja. een keertje gehad, toen was ik ook was ik in de supermarkt. En toen ja. uh, stond er een heel groot bord met... Ja. Uh, wat, wat was het ook weer? Gratis proeven stond er. Oké. Oh, ja. Nou, en als ik ergens dol op ben, dan is het gratis proeven. Okay. Dus ik naartoe. Ik denk, nou eens kijken wat er staat bij het gratis proeven. Helemaal niks. Ja. Oh. Stond, was gewoon een leeg, er stond echt een stalletje midden in, in de supermarkt. Een leeg stalletje Een, barretje. Zo ja, zo een barretje. met een groot bord gratis proeven. Dus ik stond al te mopperen en ik een foto maken om op mijn Twitter te ja, zetten. Oh, want ja. ik ben natuurlijk een kind van deze tijd. Ik denk, nou, ja, natuurlijk. Ja. En, en toen kwam er zo'n meneer in pak, inderdaad. Diezelfde bedrijfsleider weer. Die kwam naar mij toe ja. die zegt, mevrouw, bent u aan het doen? Ik zeg, ik ga dit twitteren. Dit kan toch zo niet? En weet u wat hij deed? Nou. Hij gaf me zo'n chocoladetaart. Nou, ja. zie je, dat bedoel ik. En en dat vind dat ik nou een stukje toch toch klantenservice. Vreugd, Ze geven je toch gelijk, want ik kreeg een flesje wijn... en u een chocoladetaart. Ja, precies. Uiteindelijk hebben we... Dat is nee. een vreselijk fout. Nou ja, ik, ik had massa want ik had nergens recht op verder. Maar de, u had nee, gewoon recht op die, op die wagen vol boodschappen, hoor. Ja, ja. Vind ik echt. <laughs> of uw dochter eigenlijk. Ja, nou, dus, ja, mijn dochter heeft dus uh, uh, die 38 euro betaald... Ja. En uh, toen zei ze van. Uh, ja, u mag die wagen dus vullen met de gratis producten. Ja. Dat mocht u wel. Maar nou. ik kon niet doorrijden zomaar met die wagen. Met de tweede graad. Nee, maar u heeft het werden. natuurlijk ook wel helemaal verkeerd aangepakt. Als u het iets subtieler had aangepakt. had u ja. gewoon die hele wagen met gratis dingen mee naar huis mogen nemen. Nou, dat weet ik niet hoor. Want. Uh, je komt niet, uh, als het niet afgepiept is... Dan nee, is maar... nou dat bedoel ik. U had het gewoon af moeten laten piepen. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ja. Dat, dat... Dan hadden ze nog meer in de problemen gekomen. Ja, nou ik dat... Ik had het ik... toch niet betaald. Maar ik ga dat een keer doen. Ik ga gewoon... Moet je doen. Ja, maar ik... <laughs> ik ga het ook een keer doen bij uh, mijn uh, 2000. Ja, alles laten afpiepen. Ja, we, dat, we maken dat, ze helemaal nee, gek. Is gratis, maar dan moet je wel twee aparte karren hebben, hoor. De gratis producten in de ene... Maar waarom? Dat, uh, waarom? Ja, dat, dat kan niet anders. Want uh, je moet er één kopen, wil je de ander gratis krijgen. Zo ja. zit het. Ja, maar dan hoef je toch niet in twee aparte karren te doen? Ja, maar dan wordt het helemaal een puinhoop. Ja, voor, voor je oh. eigen administratie is het makkelijk. Ja, dan wordt het helemaal. Oh, oh, oh. Nou, ik vind boodschappen doen opeens heel ingewikkeld. Maar de vraag ja. is dus eigenlijk, hoe kan het dat er altijd van die acties zijn van één ha twee het. halen, dat, één dat betalen? Is mijn vraag. En, dat, en, en betalen we dan de rest van de tijd gewoon eigenlijk veel te veel? precies. Nou, maar dat is gewoon zo. Dat kan toch niet anders? Nee, ik denk dat het ook niet anders kan. Het is geen stunt, hoor. Zal ik dan nu maar weer eens een geldplaatje gaan draaien? Dat denk ik. Ik, ik, ik wilde altijd... Ja, maar ik, het gaat zo vaak over geld in dit programma... want ik heb Money, Money, Money van, van ABBA... heb ik nou al 78.000 miljoen Maar Nou, miljard. dit gaat niet zozeer over geld... als wel dat je vreselijk wordt belazen. Daar gaat het meer om. Ik, ik ja, schiet me zo 1, 2, 3 niet een liedje geld over... In. Ja. Ja, dat valt erin. Dus even, even kijken of er ook een liedje te binnen schiet ik over dat één, je wordt één, belazerd in de supermarkt. Ik oh, jee. Oh, met een dame die, die stond iets uit te zoeken. Dat waren rookworsten, geloof ik. Ja. En toen zei ze, oh, drie rookworsten? Nou, dat is niet duur. Ik zeg gewoon, oh, nee, je moet het iets omrekenen <laughs> Ik zeg, dan is het vijf en half een halve gulden, hoor. Ja, die zo die kan ik het ook. Maar reken je echt dan nog dan alles niet. om in guldens? Vaak wel. Als ik uh, zie dit, uh, dit, wat is dit duur, hè? dus uh, 2,95 euro, dan doe ik wel eens van, hey, twee, maal 2,20? Nee, nee, dat doen we niet ik zal, oh, Ik zal eens kijken, wacht, ik kijk even of T-Room Tango van Wim Sonneveld uh, in de computer staat. Oh, leuk. Ken, oh, ja, Dat vind dat ken... ik wel leuk. Ja, maar wil even alles afrekenen. Ja, precies. <laughs> <laughs> maar dat, dat, dat sluit wel mooi, oh, maar dan okay. moet ik even Ik ga even zoeken. Doe maar. En, maar ik wou nog heel even vragen, nog één dingetje, mevrouw Meijer, sorry hoor. Ja. Die, uh, uw dochter, hè? Ja. Wil die sindsdien nog wel boodschappen met u doen? Met mij boodschappen doen? Ja. Ja hoor. Oh, gelukkig Geeft dezelfde gevoel voor u Oh, oké. Okay. Nou, tot een <laughs> volgende keer mevrouw Meijer. Bedankt, hè? Oké. Okay, dag. dag Toen ik jou de Roze room langzaam binnenschreden zag, met je koud gefrete bandjas en je arrogante lach, een afschuwelijk beeld van honger en ellende.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 je hebt me belazeld, je hebt me bedonderd En wat me nu na al die jaren nog verwonderd Dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik honderd Je hebt me belazeld en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee En je attaqueert mijn taartjes en wat kijk je weer gedwee?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 Ja, ik ben beluisterd. Ja. Yeah. Ja, die dame wou even alles afrekenen. Nou, dat wou mevrouw Meijer dus niet. Ja, die vertelde net het verhaal over dat ze een kar vol uh, uh, producten had geladen in de supermarkt. Die uh, onder twee halen, één betalen vielen. En dan net als haar dochter, dus uh, tweemaal dezelfde inhoud. En dan uh, moest één kar gratis zijn. Maar ja, als ze niet afgepiept waren, mocht je ze ook niet gratis meenemen. Maar het rijst uh, nog steeds de vraag, die acties van twee halen, één betalen. Als dat allemaal maar uit kan, uh, betalen we dan de rest van de tijd? gewoon uh, de, de helft te veel. Is dat zo? Ja, ik, ik, ik vraag me ook af hoe het zit. Er, er moet toch iemand met een uh, eigen winkel of een, uh, die in de supermarkt werkt, die een beetje weet hoe dat zit, even kunnen bellen. Naar nou, 0800 1121. Het gratis nummer 0800 1121. En uh, even uitleggen hoe dat uh, in elkaar steekt. Uh, even kijken. Hans? Ja, goedemorgen Hallo Hans. Ben ik goed duidelijk verstaanbaar? Nou... Um, beter. Ja, het kan beter. Ja, dat is eigenlijk... Uh, dat dekt de lading. Het kan beter, maar het is niet... heel erg onoverkomelijk. Uh, prima. Goed. Waar ja, belde die over? Okay. Nou, ik wil graag weten... Het mag naar Tom, wat de meeste... Uh, huishoudens wordt die gebruikt. Ja. Maar ja. als mijn vraag... Uh, waarom wordt men eten warm? En daaraan gekoppeld... Uh, er zitten allemaal gaatjes. Als je de, de deur, door de deur in kijkt, er zitten dan zit er meestal een zwarte uh, roos. Ja. Met allemaal gaatjes erin. En dan is mijn vraag uh, waarom zitten die gaatjes. En volgens mij is de bepaalde doorsnede. En dat is uh, mijn vraag. Maar waar, zit, waar, waar zitten die gaatjes? Ja, ik, ik kijk nooit door de deur van de magnetron. Dat is heel gek. Maar nou, mijn magnetron ja, staat uh, uh, op kniehoogte. Dus wat, waar ja. zitten zwarte gaatjes dan? Nou, als je de deur van de, de de doet, ja. dan zit er links... Of een goed en een goed <laughs> en er zit uiteraard of rechts, wat ik goed er nog eens En Er zit een rooster en daar zitten allemaal kleine gaatjes in. Dus mijn vraag waarom zit er een rooster met al die gaatjes? En ik heb heel wat magnetons gezien. Ja. Ik was met een vrouw mee, een doen, en ik kreeg wel eens bij de bekende zaken. En dan zie je allemaal die magnetons uh, met allemaal van die roosters Goh. erachter zitten, verwerkt in de deur. Ik, moet even, ik, ik heb nog nooit gezien dat er een rooster in mijn magnetron zit. Maar ik geloof je, Hans, als jij er onderzoek naar gedaan hebt. Dus uh, waar zijn de roosters voor in de magnetron? Ja. En waarom wordt de warm In de magnetron. Oh, dan ben ik zo bang dat dat weer zo'n technisch verhaal wordt wat ik niet begrijp. Wacht even hoor. Waar zijn de roosters voor? In de deur van de magnetron, hè? Ja. Ja, dat is een vraag. Ik luister al vele jaren naar uw programma. Nou, dan werd het tijd om een keertje daar, weer te hè? bellen, hè? Ja, ja. ik dacht al wel een beetje honger. <laughs> ja, ik kan hier vroeger van uh, TV Gelderland, daar uh, heb, heb ik tegenover gewoond. Het is dus vandaar dat ik hier al uh, veel jaren uh, tegenover, uh, tegenover TV Gelderland, maar dat, dat, dat ja. is toch water? Ja, en dat is, uh, vroeger was dat een school, ik heb het gewoon daar op school gezeten, later gezeten. Dat was oh. een, uh, een meisjeschool, het gebouw waar eh, Radio TV Gelderland in zit, was vroeger een school. Ja, daar kan ik me wel iets bij ja, voorstellen, ja. ja. ja. En uh, waar, waar het hoofdgebouw uh, zit, en dan wordt het al Dat was op uh, een, een, een, een, een prachtje huis. En dat hadden van ons onder de onder jaren 50, jaren zestig. Dus hobbyclubs allemaal. Oh ja, nog steeds en, uh, zo hoor. <laughs> <laughs> en, en in de kereltjes in de kerk daar. daar. Ja, nu ja, versta ik het niet meer. Ja, nee, dat is allemaal uh, gesloten. Dat is een bepaalde oh. zaken. Ja. Maar ik ben daar misnaar geweest en op de Sanko geweest. Dus vandaar dat ik leuk vind, dat u uh, weer eens kan horen via deze radio. Ja, maar, ja, maar Hans, u, u zegt dat u mij kent van TV Gelderland. Maar dat is nog een mooi verhaal. Want ik ging toen een tijdje... Uh, mocht ik uh, het ochtendprogramma op Radio Gelderland mocht ik presenteren. Omdat de reguliere presentatret... die was uh, geloof ik een lange reis aan het maken... En uh, toen had niemand mij bij um, uh, Omroep Gelderland verteld dat ik ook op televisie was. Ja. Want het was zo'n radioprogramma waar dan camera's bij waren. Ja, ja ik, ik ben geweest. Ik ja, ik, en dan uh, was, je, heb, da ja. Daar was het ochtendprogramma, was gewoon ook op, uh, op TV Gelderland, maar dat wist ik niet. Ja. Dus de, de, de eerste drie dagen zat ik daar met ongekamd om, haar... en uh, zonder een beetje mascara... zat ik daar een beetje de boel aan elkaar ja. te praten. Maar, de, maar toen was het me de, sindsdien ging ik natuurlijk vol in de make-up, hè? ochtends om half vijf. En weet je wat uh, aardig is? Nou? Ik had uh, TV Gal, en dat was uh, de Limburgse oorlog, de l De alleen was de eerste die via ik ging uitzenden. Dus ik zat in de kop van Kroatië. En ik had die uh, opstaan. Op de uh, TV uh, De alleen 1 opstaan dat was als eerste... En ze zette al Limburgers, hoe kun jij dat ontvangen, ons programma uit Limburg. Ja. Dat was eerst eerste die toen op de dus satelliet kwam, en toen later zijn de regionale zenders allemaal opgekomen. Want dat was niet allemaal van de meeste. Ja. Dus waar ik ook zit, ik kan hier ook volgen. Ik verwel uit de Radio uh, 5. Dus de, wacht even hoor, dus, ook als ik gewoon als ik een telefoongesprek met mijn moeder voer, zit je ook mee te luisteren? Ja, tegen toe, uh, <laughs> uh, yeah. ja. En nee, uh, nu uh, wordt het ook. denk ik. Ja. Ik, ik, nou ja, u heeft al een afstand afgelegd van 80.000 kilometer. Wat heb ik? Ik krijg het digitaal binnen. Ja. Ik heb al bijna 20 jaar uh, satelliet ja. uh, ontvangst. Nou, ik ga eerst vanaf uh, le, uh, het, van, uh, Luxemburg. Wordt naar ja. de satelliet. Nou, Hans, ik kan duim. je niet zo goed meer verstaan. Dus ik, ik, uh, uh, we praten volgende keer verder. Waar ik ook ben. Ja, ja dat is maar ik kan Maar ik... overal kan ik u ontvangen in Europa. Ja. Goed. Ja, He, ik, ik kom uh, ook weer van vakantie. Ja. En ik had niet overal ontvangen, dus dat was ja. toch wel gezellig. Nou, gelukkig maar. Ik ga ja, ik maar. ga op zoek naar de antwoord op de magnetron kwestie. Goeiemorgen. Dag Hans. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag, Dag. Nou, hij zegt nog steeds mevrouw tegen me. 0800-1121. Als je weet um, hoe eigenlijk wil Hans, dus gewoon weten hoe een magnetron werkt. Als de vraag is hoe wordt mijn eten warm. En wat zijn die roosters uh, in de deur van de magnetron? Als je dat weet, dan uh, kun je even bellen naar 0800-1121. Uh, Mellen uh, of mevrouw Dijkstra? Uh, nee, Hans heb ik nu ja? net opgehangen. Hans, ben je er nog? Het nee, zou zo. Melanie. Hé, <laughs> hey, dat is gezellig. We zijn een het bellen met z'n zessen tegelijk. Hallo, met wie? Hi, Astrid. Dag. Hi, goeienacht. Is het Melanie? Ik heb, ik heb een hele vreselijke echo. Ja? Dat, dat ligt bij jou. Dan zit je... Nee, ik heb mijn radio uit. Je bent in de balzaal gaan zitten. Oh, ik ben in de wat? In de balzaal gaan zitten. Oh, Oké. Okay. Heb je geen balzaal? Nou... Oké. Okay. Ja. Nee, het gaat nu beter. Oh, gelukkig. Ja, ik heb hier aan een knopje gedraaid. Nu is het goed, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Wat... Nou, ik weet dat jouw programma zo is, want ik heb je wel eens ooit gebeld over mijn bruine suiker. Oh, ja. Oh, ja. <laughs> oh, het is haar... Ik had nog zo gezegd niet meer doorverbinden. Nee, hoor. <laughs> ja. <laughs> maar ik heb nu een heel ander... Ik heb helemaal geen vraag. Oh. Maar dit ja, programma het... draait. Dit, het hele wezen van dit programma is dat het om vragen en antwoorden draait, hè? Ja, dat weet ik. Oké. Okay. Maar dit maar is toch zo fantastisch Astrid. Ja, nou wat is er zo fantastisch? Ik, oh, ik hoor je heel zacht nu in Maar ik ja. ga het toch proberen uit te leggen. Ja. Ik heb vanavond uh, door mijn pleegzoon even kennis gemaakt. met een uh, Italiaanse jongens van 14, 15 jaar. Oh. En die heet Il Hoe? Volo. Il? I -l. Ja? Volo? Ja. Nou, hij heeft me dat uh, even via zijn, zijn computer mij daar uh, uh, uh, laten zien en laten horen. Nou, Astrid, Kippenvel. Maar wacht even, die jongen die heet Il Volo? Nee, dit, ja, het zijn, is een groep jongens. Het zijn drie, drie jongens. Ja. Ze zijn 14, 15 jaar, die komen ja. uit Italië. Ja. En die heet Il Volo. Ja. Nou, als je Kippenvel. Echt waar? Ja, Kippenvel. Oh. En daar wil ik dus het Nederlandse volk deel. Dus <laughs> niemand kent ze nog. Nee. En ik wil gewoon, ik had gedacht van nou, in jouw programma is er altijd wel een beetje ruimte. Ik denk, misschien kan jij even op de computer zoeken. Ja, maar ik heb maar... geen Il Volo hoor. Ja, die staan er echt op. Nee joh, de, uh, jij zegt net het Nederlandse volk kent ze nog niet. Nou, het nee, Nederlandse volk zet die, zet die dingen hier in de computer. Maar het sta, ik, heb het, ik heb ook van die kennis, ja. die heeft het ook van zijn computer. Dus ja, dan moet echt... ik het van YouTube gaan draaien, maar dat kan niet. Mensen Nee, hebben... nee, nee, dat mag ja. niet, niet YouTube hoor. Oh. Ja, god, ik heb helemaal geen bestand van computers, maar alsjeblieft. alsjeblieft ja, ik, nee, ah. maar ik ken het wel, maar dat, dat heb ik hier nog niet... Uh, dat staat nog niet... Oh, je in de... kent ze wel? Ja, dat is een beetje... Het is een soort jongensbandje, maar dan... Een, het is een kruising tussen een jongens... Het is een kruising tussen Take Dead en opera. Zo. Nou, daar, daar had Melanie even niet van terug. Ja, ik heb ze er nog niet in staan. Nee, het is nog niet een grote hit genoeg geweest. dus Ik kan. Ik heb wel, heb ik, ik denk dat ze daar ook naar genoemd zijn, gok ik zomaar... maar Il Folo van uh, Zuccaro, de, de grote Italiaanse zanger, erin staan. Dat kan ik natuurlijk wel draaien, maar Melanie is een beetje weggevallen. Dus ik weet niet of ze dat nou uh, graag zou willen horen... of ik haar daar een plezier mee doe of niet. Ik denk er nog even over na. En dan uh, ga ik ondertussen eventjes uh, naar Hans. Hans, goeienacht. Goedendag, Astrid. Hé, hey, dit is Hans van Om Ja. Hallo. En ik moest het even uitleggen aan die meneer. Ja, is een nieuwe meneer, hè? Oh, een nieuwe meneer. Nou, ja. hij begreep het. Hij vond het wel leuk. <laughs> Gelukkig. Ik zal het niet te lang houden. Nee. Uh, die magnetron, uh, Daar zitten gaatjes in. Dat is nog simpel, want daar moet de warme lucht gewoon uit. Oh. En uh, ik wil er gelijk even bij zeggen. Ja. Dat er van de week iets gebeurd is die iemand had... Uh, een kopje warm water hebben. En niet dat er vijf minuten in. Ach, maar nee, maar dat is ja dat, is. ja, dat Oh, sorry. Nee, dat is niet, dit vandaan is vandaan. niet een nieuw bericht, volgens mij. Dit is echt dat broodje aap-verhaal. Dat het dan in je gezicht spat als je het uit de magnetron haalt. Ja, ja dat weet je. Dan gaan we dan nou maar gelijk naar de super. Oh ja, en bovendien je structuur van je eten verandert voorkomen. Hè? Het is hoogst ongezond. Echt waar? Het verwarmt van binnen naar buiten. Oh. De moleculen die worden door elkaar geslingerd. Oh. En uh, kijk, laat die meneer maar zo of die mevrouw, ik uh, weet niet meer, op Google kijken. Gewoon met magnetron ongezond. Dat schrik je. Oh, ja, ik schrik behoorlijk, Hans. Nee, dat is vaar, hoor. Weet je wel hoe vaak ik uit de magnetron eet? Nou, ik nooit. Ik bak het altijd en ik kom dood alleen in de magnetron eventueel. Oh, ja, dat is natuurlijk wel gezonder. Ja. Uh, even mm -hmm. kijken, die supermarkt. Hè? Maar, maar weet je ook, Hans, want jij weet dat soort dingen. Weet je dan ook uh, hoe de magnetron werkt? Hoe je eten dan warm wordt in de magnetron? Want ja, die hebt de, de, de... de moleculen door elkaar. Die gaan dus schrijven. Ja, maar, maar hoe doet hij dat? Door de straling. Oh ja. Daar ontstaat een soort orkaan in. Uh, alles gaat door elkaar. Okay. Verwarmd van binnen naar buiten. Dus niet van buiten naar binnen, zoals in een koekenpan. En dat, dat verandert de structuur van het eten voorkomen. Oh. Nou, ik had het nog nooit gehoord, Hans. veel uh, mineralen, vitamines enzovoort al met het procedure ook verloren. Oh, oké. Okay. Dus je moet de machtenpunt helemaal nooit gebruiken. Ik, ik kook zelf ik, en ik doe het allemaal in de koekwand gewoon. Oké. Okay. Dus vele malen gezonder. Oh. En de supermarkt? Nou, dat is ook een heel simpel verhaal. Het zijn namelijk allemaal niet dagelijkse levensbehoeftes. Nee. Uh, kijk, bij brood heb je het niet, bij melk heb je het niet. Nee, dat is waar. Je hebt nooit. Uh, nou, en, brood wel. Brood is wel eens in de aanbieding, maar melk nooit. Ja, nee, dat is het brood in de aanbieding, maar niet. Uh, een niet tweede voor ja, uh, in de tweede gratis. Nee. En dat heb je bij boter niet. En dat heb je dus bij uh, vlees. Daar staat er wel actie op, maar dan komt het omdat de houdbaarste datum op, op de dag zelf zit. Ja. Om al wat te noemen. Ja. Um, ik ken de baas hier van C1000. Die hebben dan in het midden van het gangpad dat, uh, dat staan. Dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, wat moet ik ermee? <laughs> en ik weet ook van hem, daar verdienen ze niks aan. Of daar gaat geld bij. Huh? Maar dat doen ze expres om mensen te trekken. Maar die kopen toch andere dingen erbij. Ja, zie je dat, dacht ik al. Want dan ga je er naartoe van, vanwege die shampoo. En dan ja. loop je door de supermarkt en dan denk je... Ach, ik lust eigenlijk ook wel een uh, zakje boterkoekjes. Ja, en dan staan ja. de... Uh, de, de, de goedkoopste dingen staan altijd helemaal op de onderste planken. Ja. En de duurdere dingen staan altijd boven met je hand die er zo bij kan. Ja, dat is een klassieketje. En om het nog gekker te maken, als je met je wagen langs een uh, stellage loopt met je, en je bent rechts en je loopt met je rechterhand. Dan pa, uh, dus aan die kant van die stellage, dan pak je meer dan dat je met je linkerhand langs zou lopen. Ik zit even na te denken hoor. Ja, als je rechts bent. Waarschijnlijk. Je loopt bij de C1000 hier langs alle ja. kazen bijvoorbeeld. Ja. <laughs> als je rechts bent en je loopt dus met die, met die stelage aan de rechterkant. Ja. Dan ben je geneigd, dat gebeurt in je hersenen namelijk, mm -hmm. om meer te pakken. Ja, nou, ik hoorde vandaag ook dat je. Dat, dat stond vandaag ergens. Dat als je met een mandje winkelt. Ja, dat moet je ook niet doen. Dat je dan veel meer uh, ongezonde, snoeperige dingen erin laat ja. dan wanneer je met een wagentje winkelt. Ja, dat zijn psychologische dingen die in je hersenen gebeuren. Dat vind jij heel logisch? Het is niet logisch, het is oh. gewoon een wetenschappelijk bewezen iets. Ja we ja. ze allemaal uitgezocht. Is het is gewoon is... leuk om te weten allemaal. Ja, precies. Nou, nou weten we het allemaal. Ja, ik heb dag en nacht, als ik geen muziek draai, heb ik altijd Radio 1 aan staan, dus je hoort je zo. Je leert nog eens wat. <laughs> je pikt nog eens wat op. Ja. Ik slaap er ook een hele nacht mee. Ik heb een hele nacht aan. Hans, ik krijg via, uh, uh, via Twitter, zegt iemand dat ik moet vragen hoe het met je caravan is. Nou, dan weet ik ook niet waarom ik het aan je moet vragen. Maar ik denk, ja, als iemand dat twittert, als iemand de moeite neemt. Ja, dat ik heb al Twitter-accounts en ik heb ook uh, Twitter-dingen. Maar geen, geen caravan? Geen caravan, nee, ja. dat is allemaal muziekjes wat met Twitter. Het is vast een andere hands. Dat is een andere hands. En ja, ja. ik heb je een tijd niet gesproken. Nee, want je komt er niet tussendoor. En ik zei nu tegen die meneer gewoon: ja, als ze het kent, ze rijdt altijd langs mijn huis. En ik woon vlak bij jullie. En dus hij dacht meteen doorverbinden? Ja, ik zeg, ik uh, alleen gelijk doorverbinden, dan doe ik het niet. <laughs> nee, ik kan gewoon ijzer gaan stellen. Ik nee. heb 12 keer gebeld als dit. Ja, maar hoe is het met de met de CIGO toestanden met de, met de televisie aansluiting dingen? Oh, dat is allemaal opgelost. Oh, gelukkig. Nou, nou, ik dan, heb het zo kwaad gemaakt en uiteindelijk ben ik bij een instantie terechtgekomen die overkoepelend is. Ja. En daar heb ik 15 meter inschalingsvrije kabel van uh, ja, zie je, want dat, dat bleek ook uit de uitzending toen, dat je er gewoon recht op hebt. Ja, ik had nog niks te doen dat er een toren rond En dat ze hier op de. waar jij nu vlakbij zit, op die toren waar we dus wonen. Ja. andere dingen gaan doen. Nee, dat vind ik ook. Goed, Hans, uh, dankjewel dat je ja. weer was. Tot de volgende keer. Ik zal weer even zwaaien als ik wegrijf vannacht. Oké. Okay. <laughs> Dag. Hoi. Dag. Ja, ondertussen is Melanie is, uh, uh, helemaal uh, uh, afgesloten, denk ik. En die wilde zo graag Ilvolo horen. Die heb ik dus niet. Die, die, die, die, die, die jongens, uh, die, die heb ik niet. Maar ik heb wel Ilvolo van Tsuguro. En daar ben ik over begonnen. En dan vinden mensen het weer mooi. En dat begrijp ik wel. Want Tsuguro is natuurlijk ook best om aan te horen. Dus als mensen het mooi vinden, doe ik je graag dat plezier. En uh, draai ik hem voor je. Il Volo heet het dus. Straat Ik was uh, ooit op Interrail. Dat is een soort uh, tienertour, maar dan voor, voor iets grotere mensen. En um, toen ontmoette ik mensen uit uh, Italië... die mij uh, kennis lieten maken met Suguro. En die uh, zaten de hele tijd een beetje te gniffelen. En toen zeiden ze... Ja, want de teksten die zijn een beetje vies... Dat vond, ja, dat vonden zij dan. Ja, dat waren pubers. En um, uh, ik spreek geen Italiaans, dus ik heb ze nooit kunnen ontleden. En dat zullen we ook niet doen op Radio 1. Maar altijd als ik het hoor, dan denk ik... ja, het zal vast wel een beetje vies zijn, want het is me ooit verteld. En het klinkt allemaal zo mooi. Ilvolo nou was dat uh, dus. Op Radio 1, bij Max. 0800-1121 is nog steeds het telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster. En je kunt bellen met vragen en met antwoorden. En uh, dat kan... Tot zes uur, dus uh, neem gerust je tijd en bel even 0800-1121. Mevrouw Dijkstra. Mevrouw Dijk. Ja, je mag gewoon Greet zeggen hoor. Fijn, hallo Greet. <lacht> luister, dus ik ben blij dat ik wakker ben, want dan kan ik weer naar jouw programma luisteren. En als er iemand aan Radio 1 luister is, luisteraar is, ben ik het. Ah. Want zodra ik thuis ben, gaat altijd Radio 1 aan. Morgen, middags en s'avonds. Nou, kijk, dat, dat horen wij bij Radio 1 graag. Ik vind dat er toch een keertje een, een soort wall of fame voor dat soort luisteraars moet komen. Dat we je foto hier in de gang halen, hangen. Ja, ja, ja. Want het is onvoorstelbaar. Smiddags vind ik het ook geweldig. En dat vind ik altijd een heel fijn programma. En s'avonds ook met, uh, hoe heet zij ook weer... Uh, ja, s'avonds met zij, dat weet ik natuurlijk niet al. Hoe heet ze ook weer? Nou goed, weet ik niet. Even, even wachten. Maar luister. Met Margreet Reinders even... bedoel je? Wat zeg je? Met Margreet, van twee dingen. Ja, ook. Ja. En wie daarna komt? Uh, met Willemijn. Willemijn. Oh, <laughs> helemaal geveldig. Ja, helemaal nou, he, wel. He, ja. Fijn dat we je zo kunnen bekoren. Ja. ja, ik vind het echt heel fijn. Maar luister ja. eens, waar ik nou nog even voor belt, En dan gaan we nog over die boodschappen, hè. <laughs> Ja. Ik zal je vertellen, als ik boodschappen ga doen... Dan, uh, dan krijg ik bij de groenteboeren stempeltje. Ik krijg bij de kruidenier zegeltjes. Oh verschrikkelijk. Hè? Al vooral krijg ik die pasjes rot, en sorry, dingetjes. Moet ik, ja. ik moet altijd met de stapel stempelkaarten weg. Die vergeet ik altijd. Ik ben ze ook altijd kwijt. Ja. En dan, kom ik, uh, dan zeggen ze, nou, zeggen ze weet je wat we doen? Dan doen we op het bonnetje de stempeltje. En dan krijg je de volgende keer de bonnetje. Nou, je denkt toch niet dat ik al die bonnetjes en die stempelkaarten... Nee. en dan weet ik altijd wel nou, wat er waar. ja. En ik zeg, ja. mensen zeggen dan altijd, uh, heeft u ook een uh, stempelkaart, stempelkaart van ons? En dan zeg ik, uh, nee, want ik raak... En dan zeggen ze, wilt u er misschien één? En dan zeg ik, nee, want ik raak ze altijd kwijt. Ja. En dan ben ik de volgende keer dat ik hier sta, reinig, omdat ik weet dat ik korting had kunnen krijgen als ik die kaart niet was kwijtgeraakt. Nou... Maar, maar je kunt toch ook niet je hele portemonnee met 78 van die kaarten hebben? Dan nee, nou, moet je, je moet kijk. tegenwoordig met een rugzak gaan winkelen. Ja, nou, kijk, en daar maak ik me zo, daar baal ik zo ontzettend <laughs> van. En weet je waarom ook nog, dan nou zal ik je vertellen, vroeger... Ja. ik ben ook niet zo jong meer, maar mijn moeder, dat weet jij niet meer want dat is buiten nee, jouw tijd mijn moeder die had ook zegeltjes en het was van de golfspeur van de boter moest ja. je ook zegeltjes plakken en dan kreeg je ook wat, weet ik het en dan zei mijn moeder altijd tegen mij, ga jij nou even die zegeltjes plakken en het waren dan van die vieze vette zegeltjes van die boter, weet je wel ja. en dan heb ik vroeger zei ik al tegen mijn moeder nou, dat zal ik nooit van mijn leven gaan doen <laughs> ja, ja maar ik als doe, je doe nou... het eigenlijk nog niet ik doe het eigenlijk nog niet, maar het is wel zo, als ik dan wel eens wat krijg, dan denk ik ja, ik neem ze maar mee en die geef ik dan altijd. Dan zijn de mensen, heb jij die zegeltjes? Nou, dan geef ik ze maar aan die mensen die ze dan sparen. Maar ik baal ervan. Ik denk, waarom doe... En dat ze, ik weet. Kijk, ik moet een vraag stellen eigenlijk. En ik, maar die vraag, die kan ik zelf beantwoorden. Want het is <lacht> natuurlijk zo, ze willen dat je weer terugkomt om weer die, die zegeltjes bij te plakken. Ja. En daar nou, ik nou, maar ik, nou, ik doe het ook. Zijn. Ik ga altijd, want ik spaar dan de babyzegeltjes van de ethos. Ja. De babystickertjes. ja. En dan ga ik altijd naar de ethos om, uh, om, uh, uh, uh, omdat ik daar van die stickertjes krijg. Ja. Dus dan heb ik iets nodig wat je overal kunt halen. En dan denk ja. ik: nee, ik ga toch daar naartoe. En dan ja. krijg ik die stickertjes. Nou, ik heb in mijn portemonnee inmiddels, denk ik, voor, uh, uh, voor 97 mensen kan ik uh, stikkenboekjes volplakken met van die, uh, van, die, van die stickertjes. Maar ik ja. doe er nooit. Ik heb ook eigenlijk geen idee wat je met die stickertjes kunt. Nee, nee, nee. Nee, en wat je dan ook krijgt, dan, uh, dan krijg je ook wel eens iets terug, weet je wel. En dat betekent dat je dan zeep koopt, dan krijg je dan ook uh, zoveel terug. 3,50 terug op de zeep. Oh, ergens mevrouw uh, Dijkstra. Oh. Invullen, ik weet het toch al. Ja? Jij ja, viel even weg. Oh, ik hoorde ook een beetje zo gesuist. Ach. Ik ben ook heel ver weg. Oh. Ja, ik krijg daar vaker klachten over, dat ik een beetje ver weg klink. Tijdens Thuis ook. Ieder, ja, ja. Maar goed, ja. dat was dan mijn verhaal eigenlijk. Ja, ja ik zei. Waar belde de... je nou eigenlijk over, Greet? Waar ik voor belde? Ja. Nou, dat was over die, die, die kruiden hier dat ik met al die zegeltjes weg moet. Eigenlijk gewoon even dat. Ja. <laughs> met, met de boodschap aan de totale middenstand van Nederland doe er wat aan. Ja, alsjeblieft. Nou, ja, dat is... En ik vind het ook wel een keer leuk om jou nou ook eens aan de telefoon te hebben. Nou, dat begrijp ik wel, hoor. Weet je wat ik wel jammer ja. vind? Waar ik, ook altijd, ik kijk altijd naar de webcam. Ja. Dus eerlijk waar? Weet, zit je gewoon een beetje naar de webcam? Dat nou, vraagt je, me altijd ik af. Eerlijk, ik zal je eerlijk vertellen. Ja. Ik zit dan achter mijn computer. Want ik luister altijd radio achter mijn oh, computer. Oh ja. Ja, dit en dan is de, de toekomst. Ik heb mijn computer alles. Ja, hè? daar ben ik gewoon mee bezig. En, dan, uh, en dan, dan doe ik af en toe even naar die webcam kijken. Dat vind ik zo leuk. Dan ben je er een beetje bij, hè? Dan zie ik jullie ook zo allemaal zitten. Maar ja, jij doet het niet s'nachts, hè? Nou, het is meer. Normaliter doe ik dat wel, hoor. Maar wij zitten echt al, volgens mij, ergens uh, sinds oktober vorig jaar in een noodstudio. Oh omdat er s'nachts in, uh, in het videocentrum waar we normaal zitten... zijn ze aan het boren, zagen en weet ik wat. Het oh, moet altijd precies tussen... Op donderdagnacht tussen twee en zes zijn ze altijd aan het boren. Voor de rest niet. Nee, en, dan, en daarom zitten wij nu hier zeg maar een uh, maand of zestien, zeventien. Uh, en als we dan weer terug mogen... ik denk in het uh, mooie jaar 2054... Nee, dan, nee. Dan, dan kan ik weer de webcam aanzetten. Maar hier, oh. dit is een noodstudio, het is een hokje. Ja. Dat is, uh, ja, de, luister maar, die microfoon... Ja, ja, ja. Die is, die, is, die is nog gebruikt door koningin Wilhelmina. Ja, ja, ja. En, uh, <laughs> ja, de, en dus webcams, dat, dat is hier nog niet. Maar, maar zodra we weer terug zijn in onze eigen vertrouwde studio... die dan heel mooi is, is uh, ge, ge, geboord en gezaagd... Uh, zet ik hem weer aan. Ja. En dan oh, moet ik mijn haar ook weer doen voordat ik hier naartoe ga. Ja, ja, ja. ja. Ik vind het altijd wel heel leuk, want Willemijn zit ook altijd... Uh, zie je ook altijd allemaal zitten, wat ze er allemaal doen. Ja. En dan, uh, ja, dat vind ik gewoon prachtig. Ja, ik, ik vind het een heel mooi uh, medium, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik weet wel hoe je eruit ziet, dus, want ik heb oh. een, maar, Want ik zoek dan altijd op, als ik nou die Astrid de Jong... Geet, nou, misschien moet je toch een keer theezakjes gaan vouwen of zo. Waarom? <laughs> nou, gewoon een leuke hobby. Nee, dan hou ik niet van. Nee, nee. Oh. Nee, maar dan, uh, dan, dan kijk ik altijd even op de computer wie je dan, hoe je er dan uitziet. Of, oh, weet ja. je, want dat vind ik dan altijd leuk. Dan weet ik ook wie er achter die radio zit. Oh, ik ga wel vragen of er nieuwe foto's dan mogen. Nou goed, um, maar ik ga weer verder met mijn vragen en antwoorden okay. hoor. Oké, okay. prettige nacht verder en ik, ja. uh, ik zal nog even luisteren... maar ik hoop dat ik toch in slaap val zo. Ja, ik ook wel rustig reed. Oké, okay, ja. Goed, dag. dag. Ik krijg heel vriendelijk van iemand van de chat... even de tekst van uh, Ilvolo van uh, Tsuguro uh, toegemaild in het Nederlands. Wat ik dan weer heel erg waardeer. En ik lees het even snel door. En het is, het is helemaal niks vies aan. Er was vast een ander nummer van Tsuguro... waar die Italianen dan zo over gniffelden. Want het is gewoon... Ik heb door de straten gewandeld met de zon van jouw ogen. We hebben een moment nodig om afscheid te nemen. Wat een een mooie rust heerst er op de toppen. Mijn hart en mijn ziel worden er koud van. We hebben een moment nodig om afscheid te nemen... voor dit te veel aan liefde voor ons. En deze mooie pijn verzoek ik je. Nee, verzoek ik je. Je weet het. Ik droom van iets goeds dat mijn wereld komt verlichten. Goed zoals jij. Iets dat ik echt nodig heb dat de hemel komt verlichten. Net zoals jij. Het is allemaal heel prachtig. Er is helemaal niks vies aan. Nou ja, weten we dat in ieder geval ook weer. Bedankt in ieder geval van, uh, namens de of voor, voor de mensen op de chat die mij dat, uh, dat stuurde. Uh, Hans? Ja, dat is Hans, de eerste Hans. Dag, de eerste Hans. De man van de magnetron. Nee, hè? had iemand een twitter gezegd van hoe het ga met de caravond. Oh, ik was gewoon een Hans te laat. Ja. <laughs> oh, nu snap ik het weer. Oh, even voor de duidelijkheid voor de mensen die net wakker worden. We hebben twee Hansen in deze uitzending gehad. De eerste Hans had een vraag over de, over de, over de magnetron. De tweede Hans belde met een antwoord. En toen kreeg ik via Twitter uh, de vraag van... hoe is het met de caravan van Hansen? En dat begreep de Hans van, de van het antwoord niet. Maar dan had ik aan jou moeten vragen. Hoe is het met de caravan, Hans? Uh, prima. Ze, ze weten een en radio-nachtprogramma's... om de antwoorden van de EO... Dat we, ik met een vrouw uh, veel reis door Europa met de caravan. Oh, de en, caravan? Uh, we zetten we al zijn pas terug van drie maanden in Spanje. Zo? En uh, daar ontmoet ik een heleboel mensen. En dan wijs ik graag uh, naar radio 1 of radio 5. Maar uh, ik ben nogal digitaal, uh, En ik graag. Uh, ben ik veel met die dingen de zaak op de hand eh? En dan geef ik nog informatie aan. Ik uh, help mensen met uh, uitrichten van de schoolvisies. En zo kennen ze mij uh, door heel uh, Europa. Dus eigenlijk bel je gewoon iedereen, Hans. Je belt niet ja, alleen nee. mij gewoon met een, met een vraag, maar je belt gewoon in ieder programma. Nou, Niet allemaal, programma. en die komt niet altijd in dat zending, maar vaak met nee. technische uh, vragen en technische oplossingen. Ja. Dan word ik vaak uh, op de hal in, wat ik daar geen maakt. Het gaat erom vaak over technische zaken. Ja. Want, uh, ik doe, daar gaat het dus vaak om. En ik vind het uh, fijn dat ik ook informatie kan verstrekken. Maar Hans, ik, als je zoveel weet en, en ook vaak met nachtprogramma's belt... moet je wel iets betere telefoonlijn gaan regelen, hoor. Ja, maar dat komt ook. En daarom bel ik ook. Er is een andere uh, insteek. Ik heb dan direct op Parkinson een lichtere mating. Ja. En dan bel ik naar de radio en dan kan ik het programma uh, terugluisteren. Ja. Dan kan ik horen of mijn stem nog aanvaardbaar is. Oh. Maar je stem is nog aanvaardbaar hoor. Maar de telefoonlijn ja. die moet wel een update krijgen. Nou, dat is vaak met die providers. Hans, Hans, Hans. Ja, het, ja, het spijt me, maar ik moet ophangen. Want Juri Stubeninski die staat al te trappelen om het nieuws voor te lezen. Prima, maar zo ben ik de Hans van de Caravan. Dag Hans van de Caravan. Fijn dat je nog even terugbelde. <laughs> Tot de volgende keer. Hoi. Ja, dat dag. Dag, dag meneer. Dag. Nou, en blijf bellen. 0800-1121.